Het weer. Vannacht lichte de vorst met minima tot min 5. Later in de nacht kans op motsneeuw. Ook morgen kan een beetje sneeuw vallen bij een temperatuur rond het vriespunt. De dagen daarna zonnig en ook overdag temperaturen onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staat file op de A10 Zuid richting Amersfoort tussen Oud-Zuid en het Amstel Business Park 3 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Het centrum, prijs per persoon, is maar 2,25 euro. En dat vindt plaats op 4 februari 2012 en het start om half 2. Meer informatie te checken op www.zamfoortsmuseum.nl. Grote beachparty bij Club Mutiek met DJs Alex Kruis en Lucia. Op 4 februari om vanaf 7 uur is er dus een uh, grote beachparty bij Club Mutiek.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 En dat vindt um, 5 februari plaats. Dus dat is uh, volgende week zondag. Het race op circuit Zandvoort. Nou, iedereen weet natuurlijk waar dat is. Meer informatie op www.cpz.nl. Twee tussenstanden in de eredivisie. Half drie begonnen. FC 20 FC Groningen. Het is daar 4-1. En RKC Waarwijk thuis tegen FVV Venlo. Tegen Datski de wel. tussenstand is daar 3-0. uit Friesland en jammer dat het geen groot hit is geweest. Je hoort Silent Express en feel the energy. En we gaan even door met het volgende met oog en oor. De padplaats door, elke week een item uh, in de Zandvoortse krant. We beginnen met een bericht over SV Zandvoort. Want na de inbraak in de kantine van SV Zandvoort. staat de, voetbal, uh, de voetbalclub ook wel logisch hoor, behoorlijk uh, met de handen in het haar.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 Lijkt me hartstikke mooi en leuk. Zorg wel even voor lunch. 10 euro zijn de kosten om mee te doen. Mail je dan even aan via 020-608-7596. -60 020-608-7595. En als laatste een bericht over de kinderomvang. Het afgelopen vrijdag was er brand in het LDC.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 punt Michael Jackson. En Blood aan de dancefloor. We gaan even kijken naar de eredivisie. Zijn vandaag drie wedstrijden al gespeeld? Half 1 begonnen, Feyenoord Ajax. Tussenstand, of de eindslag, uitslag is daar 4-2. Twente Groningen 4-1. En ergens in Waalwijk. Tegen Vivello. Het was net 5-0, maar nu staat het 4-0. Oh, dat zou er wel een afgekeurd zijn of zo ja, oh. oh ja niet zegt Het ja. uh, nou ja. stond 5-0, 4-0 uiteindelijk RKC, goed gedaan. Straks is er nog één wedstrijd te spelen. NEC tegen Aden Den Haag. Half 5 begint die wedstrijd. En um, ja, we houden u dus zover op de hoogte. Ook zometeen een interview met Jack de Blauw, met de trainer van Bloemendaal.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 really hurt without you. Goedemiddag, dit is CFM Zandvoort. Je luistert naar zondag in Kermerland. Zondagmiddag van Zandvoort. Het is uh, tien over half vijf. En uh, er wordt actie gevoerd voor gratis parkeren op de boulevard. Dus dit jaar moet je betalen als je met je auto op de boulevard wil gaan staan. Wat, wat ik persoonlijk echt belachelijk vind. Ja, nou, ik ook. En daarom is de afgelopen week actie gevoerd uh, ja, met om met, met name in de winter gratis te mogen parkeren. ...op de boulevard in Zandvoort. Nou ja, de parkeerautomaat had een plakkaat opgeplakt gekregen... ...waarop mensen te lezen waren, waarop de wensen te lezen waren. De wensen van een uh, onbekende actiecomité of persoon... ...kwam zelfs op één ding uit. Vrij parkeren in de winter langs de Zandvoortse boulevard. Arlang Berg meldde de actie aan uh, de Zandvoortse krant... ...die de wethouder parkeren, Ando Zandbergen... ...om een te antwoorden te vroeg. De wethouder is stellig van mening dat de actie bij hem bespreekbaar is...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 moet veel lopen, het staat altijd zomers helemaal vol. En in de winter staat er echt niemand, hè? Nee, nou, niemand is overdreven, ja, ja, ja, maar er, staat heel, er staan heel, heel erg weinig mensen. Het is alleen ja. maar duurder, om het is bijna duurder om die apparaten aan te laten. Wij staan nu wel gratis. We gaan niet zeggen waar, want dan staat het ook straks helemaal vol. We hebben waren geen plek meer.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 Je op de hoogte Zondag in Kermeland yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte Van Nederlands best bandies at this moment. You're go back to the zoo and I'm in the night. See you later. Daarvoor de nieuw van Jason Morris en wat is die mooie zeg? I won't give up. En zoals beloofd is hier Deanna Ross. Real El Canario wow. International Style. En Diana Ross, My Old Piano. En met Real El Canario eindigen we deze zondag in Kernland voor deze zondag, 29 januari 2011. Ik heb alleen nog één vraag aan ja, je. Ja? Wat vind jij ervan? Als je te hard rijdt ja? en je wordt aangehouden en je krijgt een boete en je mag kiezen of je leest een boek. Ja, dat heb ik of gehoord. Je? leest jij ja, bij Dat heb ik gehoord. Nou ja, dan lees je toch het boek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 Your favorite fruit is chocolate-covered cherry, and sea-less watermelon, oh, nothing from the ground is good enough. Body Ride.